11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De zorg voor kinderen of het huishouden is voor steeds minder vrouwen reden om thuis te blijven. Vrouwen die niet willen of kunnen werken, geven sinds 2005 het vaakst als reden dat ze een opleiding of een studie volgen, meldt het CBS. De Nederlandse huismoeder die is aan het uitsterven. Want in 2010 waren er nog maar 318.000 vrouwen die aangaven dat ze niet konden werken of niet wilden werken... omdat ze voor het gezin of het huishouden moesten zorgen. En dat aantal is in minder dan tien jaar tijd ruim gehalveerd. Vergeleken met andere Europese landen... is de arbeidsdeelname van vrouwen in Nederland erg hoog. Ruim 71 procent van de vrouwen heeft een betaalde baan. Alleen in Denemarken werken meer vrouwen. Drie kwart van de Nederlandse vrouwen werkt in deeltijd en daarmee is Nederland koploper in Europa. De Duitsers volgen op nummer twee, terwijl van de Duitse vrouwen met een baan werkt bijna de helft in deeltijd. Het Franse ministerie van Financiën is de afgelopen maanden aangevallen door hackers. Minister Barroa heeft berichten over de cyberaanval bevestigd. Sinds december zijn ongeveer 150 computers van het ministerie gehackt. De computercriminelen zouden op zoek zijn geweest naar documenten over de G20, het Forum van de 20 Belangrijkste Economieën ter Wereld. Frankrijk is dit jaar de voorzitter van de G20. Volgens Barois is het nog te vroeg om te kunnen zeggen of er documenten zijn gestolen. Ook is niet duidelijk wie er achter de aanval zit. maar Barois zegt dat er wel aanwijzingen zijn. De Franse Veiligheidsdienst spreekt van de grootste cyberaanval op de Franse staat ooit. ING gaat in mei 2 miljard aan staatssteun terugbetalen. Omdat het om een vervroegde aflossing gaat, moet de bank 50 extra betalen. Het aflossen kost ING daardoor in totaal 3 miljard. Economieredacteur redacteur Dikkel-Lorem vertelt waarom dat zo geregeld is. De overheid krijgt natuurlijk steeds die rentebetalingen van ING. En omdat ze vervroegd nu aflossen, moeten ze ook een heleboel rentebetalingen eigenlijk missen. Dus vandaar dat ze dat extra, uh, ja, het is eigenlijk een soort van boetebetrag uh, moeten betalen. In de bankencrisis van najaar 2008 kreeg ING 10 miljard aan staatssteun. Daarvan werd na een jaar al de helft terugbetaald. In Frankrijk begint vanmiddag een rechtszaak tegen oud-president Jacques Chirac. Hij staat terecht voor corruptie. Toen hij in de jaren 80 burgemeester van Parijs was, zou Chirac partijgenoten hebben betaald uit de gemeentekas. Tijdens zijn presidentschap kon hij niet worden vervolgd, maar nadat Sarkozy hem had opgevolgd, werd de kwestie opnieuw bekeken. Het OM vond onvoldoende bewijs en seponeerde de zaak. De gemeente Parijs heeft inmiddels een schikking met Chirac getroffen, maar onder druk van twee actiegroepen volgde nu toch een rechtszaak. Chirac moet morgen zelf voor de rechtbank verschijnen. Het is de eerste keer dat een voormalig Frans staatshoofd wordt berecht... sinds de veroordeling van Maarschalk-Pétain... voor landverraad in de Tweede Wereldoorlog. Dan is het weer nog veel zon. Het wordt ongeveer 7 graden. In Limburg wordt het mogelijk nog een paar graden warmer. Ook morgen zonnig. Het wordt dan in het zuiden op veel plaatsen 10 graden. En dit is de ANBB-verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Knopend Watergasmeer en Muiden 6 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken afgesloten. Op de andere rijben is ook een ongeluk gebeurd bij Muiderslot. Daar staat inmiddels 4 kilometer. En daar is de linkerrijst ook dicht. En door de problemen op de A1 staan er ook nog files op de A9 richting Diemen. Twee kilometer voor Knopend Diemen. En op de Ring Amsterdam de A10. Daar staat tussen Amstel Businesspark en Knopend Watergasmeer ook twee kilometer.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 Radio 1 De Gids.fm Met Deborah Bleckenhorst Goedemorgen deze week Gids Ik u eens langs een aantal interessante onderwerpen Ik heb er zin in veel aandacht voor de mensen van de sociale werkvoorziening. Al weken luisteren we elke maandag naar hoe het hen vergaat, nu het kabinet snode bezuinigingsplannen met hen heeft. Ook vandaag weer een aflevering. Wie werken er? En wat is er voor nodig om hen een veilige plek te geven? Vandaag is het ook de laatste reportage vanaf de sociale werkvloer. En daarom praat ik erover door met Johan Leemhuis-Stout. Zij is voorzitter van de branchevereniging die deze mensen vertegenwoordigt. Wat zijn volgens haar de kansen en bedreigingen? En Gaddafi, die blijft maar beweren dat al zijn onderdanen achter hem staan. Is dat grond voor ontoerekeningsvatbaarheid... als hij zometeen voor het hekje van het internationaal strafhof staat? Wilt u een kijkje nemen in de studio of hebt u een vraag? Surf naar degids.fm Maar eerst een opvallende actie van Greenpeace. Die kwam dit weekend met een rapport met daarin locaties... die geschikt zijn voor de ondergrondse opslag van kernafval. Zo lezen we dat het onder meer kan in de buurt van plaatsen... als Pieterburen, Winschoten en Anlo. Ike Teuling is campagneleider kernenergie bij Greenpeace. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. We hebben vier minuten voor dit gesprek. Start de klok. Uh, ja, ik denk dat de bewoners van Anlo zich dit weekend behoorlijk dood zijn geschrokken... met uw boodschap dat er wel kernafval onder hun tuin kan komen liggen. U zaait gewoon paniek. Nou, kijk, de datgene waar zij zich echt zorgen om moeten maken... is over de, de, de nucleaire ambities van dit kabinet en van minister Verhagen. Hij wil namelijk een tweede kerncentrale bouwen... maar schuift de last van het kernafval door naar volgende generaties. En wij willen graag dat de gemeentes... Die in aanmerking komen voor zo'n kernafvalopslag, dat die daarvan op de hoogte zijn en dat die zich realiseren wat de gevolgen zijn van zo'n tweede kerncentrale. Maar u doet er gewoon een schepje bovenop, dus met uw rapport? Nou, wij willen dat zij zich realiseren dat zij, als die kerncentrale er komt, dat zij misschien een levensgevaarlijke kernafvalopslag in hun achtertuin krijgen. En uh, om even duidelijk te zijn, wat ons betreft is die grond daar absoluut niet geschikt voor zo'n kernafvalopslag. Het enige wat wij hebben gedaan is criteria van de overheid... hebben wij toegepast op geologische gegevens. En daar komen die regio's uit. Maar denkt u dat de gemeente dat rapport van u ook zal interpreteren? Uh, nou ja, daar gaan wij voor zorgen, want wij gaan met ze in gesprek... en wij gaan ze informeren over de risico's van kernafvalopslag. Kijk, in Duitsland weten ze precies wat de gevaren daarvan zijn. Daar is 40 jaar geleden zijn daar 100.000 vaten kernafval onder de grond gestopt... die nu, dreigen, die nu gaan lekken en het grondwater besmet dreigen te raken. Wij willen graag dat die gemeentes zich goed realiseren... wat de nucleaire ambities van dit kabinet kunnen betekenen voor een achtertuin. Maar ah, los van de gemeente zal het kabinet ook wel blij met u zijn. Want u, ja, u geeft ze eigenlijk gewoon een voorzetje. Van nu kan het wel. Nou, ik hoop heel erg dat ze op basis van ons onderzoek... niet gaan concluderen dat het daar veilig is. Want daar zijn wij ook heel duidelijk over. Het enige wat wij hebben gedaan is... criteria die in eerdere overheidsrapporten naar voren kwamen... namelijk over de diepte en de dikte van een kleilaag... hebben wij toegepast op, op een geologische kaart. En daar komen die vier regio's uit. En uh, kijk, die ondergrondse kernafvalopslag. Het wordt nog nergens ter wereld gedaan. Het is absoluut niet veilig. Uh, er zijn nog talloze wetenschappelijke onzekerheden. En je moet er rekening mee houden dat kernafval... dat is 240.000 jaar radioactief. Maar denkt u dat de gemeentes dat zelf ook niet weten? Want de provincies hebben zelf een brandbrief geschreven... Aan, uh, aan deze regering en gezegd... ja, sorry, maar wij zijn hier tegen. Ja, dat is natuurlijk iets wat wij uh, al toejuichen. De provincies hebben al gezegd... wij willen het liever niet. Dus Verhagen heeft wat dat betreft een ontzettend groot probleem. Hij kan nergens heen met zijn kernafval... En omdat hij zich dat realiseert, eh, ontwijkt hij consequent de vraag... waar moet dat afval dan worden opgeslagen? En eh, met dit onderzoek hopen wij eh, dat we die discussie eh, wat meer weer kunnen opstarten. En dat wij ook nu, op het moment dat een minister op het punt staat... om een tweede kerncentrale toe te staan... dat we ook nu die discussie in die provincies kunnen voeren... van, goh, willen wij dat kernafval dan al onder de grond hebben? Maar op het punt dan, die minister heeft zelf gezegd... ja, ik ga pas in 2014 hierover beslissen, dus u bent wel een beetje vroeg. Uh, nou ja, hij staat op dit moment... of hij uh, zegt nu al, ik wil die tweede kerncentrale, ik ga die vergunnen... terwijl hij nog absoluut niet weet waar die met het afval heen moet. Er is geen oplossing voor het kernafvalprobleem. En dat is wat wij ook met dit rapport willen aantonen... Uh, los van alle, uh, uh, alle wetenschappelijke bezwaren die er zijn... en al het gevaar van een opslag als die gaat lekken... en het grondwater dreigt te raken. Wij willen ook duidelijk laten zien dat er geen draagvlak is... ...voor zo'n kernavalopslag. De provincies hebben zich wel uitgesproken. Nou, nu gaan wij de gemeente informeren. Want, Alleen met het uh, rapport of nog meer? Nee, wij, gaan, uh, wij hebben nu het rapport uh, gepubliceerd. Wij gaan met uh, uh, wethouders of uh, burgemeesters, raadsleden die daar behoefte aan hebben... ...gaan wij in gesprek. Wij kunnen informatieavonden gaan organiseren in, in regio's... ...omdat wij gewoon heel duidelijk willen maken uh, wat dat nou betekent, zo'n kernavalopslag... ...en uh, wat daar de gevaren van zijn, namelijk als het gaat lekken... Zit je met 100.000 jaar radioactief grondwater? U heeft het bij deze gezegd. Ike Teuling, campagne kernenergie bij Greenpeace. Dank u wel. Graag gedaan. Dit is FM. Vara Radio 1. Voor de laatste keer vandaag gaan we naar een aflevering van De Mensen van de WSW. En dat gaat over de mensen die werken bij sociale werkvoorziening Pro Men in Gouda en Capelle aan de IJssel. Daarna praat ik verder over de bezuinigingen op en de toekomst ook van die WSW met Johan Leemhuis stout Zij is voorzitter van Cedris en dat is de branchevereniging van sociale werkvoorzieningen. Maar we gaan eerst naar verslag even Katinka Beer, want die heeft een reportageserie gemaakt. Katinka, wat is het laatste nieuws? Uh, nou het laatste nieuws lijkt misschien klein... maar betekent heel veel voor uh, een flink aantal WSW'ers bij Promen. Flamco blijft. Uh, Flamco, daar is het uh, vaker over gegaan in deze serie. De afdeling waar uh, beugels in elkaar worden gezet... Er is al veel stress, want de locatie waar dat gebeurt gaat dicht, mensen moeten verhuizen. Maar het was ook niet zeker of die opdracht, de beugels in elkaar zetten... of dat zou blijven. Het zijn die beugels ook voor de regenpijpen, voor vervolgen? de regenpijpen, voor uh, koelwaterinstallaties, allerlei soorten beugels. Dat bedrijf Flamco, waar die beugels voor gemaakt worden, verhuist. En nou was niet zeker of na 2011 de beugels zouden blijven. Nou, inmiddels is er onderhandeld tussen Flamco en Promin en de Beugels blijven. Goed nieuws dus. Uh, de aflevering van vandaag, waar gaat die over? Nou, Je weet, er moeten in de toekomst meer uh, WSW'ers bij gewone werkgevers uh, aan de slag. Vandaag gaat het erover hoe er bij Promin wordt geprobeerd... mensen te stimuleren zelfstandiger werk te doen. Dus ofwel van uh, de sociale werkplaatsen naar de groenvoorziening... of van de groenvoorziening naar een gewoon bedrijf. En een van de manieren waarop dat wordt geprobeerd te stimuleren, is de OEC. Dat is een training, dat staat voor op eigen kracht, bedoeld om mensen te helpen zich te ontwikkelen. De training wordt gegeven door Carole van den Doel en Linda Mol en het duurt 8 tot 12 weken, 8 tot 12 ochtenden. En ik mocht erbij zijn bij zo'n eerste bijeenkomst. Wie zou er durven om iets te zeggen over een verandering in zijn leven? Een verandering die geweest is, die op je pad gekomen is... waar je niet voor gekozen hebt. Rudy. Toen ik drie jaar was, toen, uh, toen uh, ben ik op een dag uh, van mijn huis gelopen. En uh, nou, toen ben ik uh, door een uh, brommer aangereden. En uh, nou, dat was eigenlijk uh, ja, het was een fractie van een seconde wat er daar gebeurde. Maar het heeft wel mijn uh, leven eigenlijk een hele andere wending gegeven. Zo. En hoe kun je zeggen wat de uh, gevolgen waren? De gevolgen, nou ja, de gevolgen waren dat ik uh, verland was. Uh, nou, volgens de doktoren toen uh, zou ik uh, voor de rest van mijn leven in een, in een rolstoel blijven. En Linda Mol, uh, van... wat gaat u nou doen de komende weken? Eigenlijk komt het neer op een beetje les in psychologie. van hoe, hoe denkt een mens? Dat je je eigen waarheid voor een heel groot deel maakt... op basis van jouw ervaringen, jouw vooraannames, jouw kennis. En dat je daarmee ook... Uh, een stukje van je heden en je toekomst invult. En als dat niet is zoals je wil, dat je daar dan eigenlijk veel meer grip en controle en verandermogelijkheden op hebt dan je zou kunnen denken. Goed, dan gaan we even onze aandacht richten op deze verandercurve. Hoe hoger de lijn is, hoe hoger het punt op de lijn ligt, hoe beter je je voelt. Ja? Hier vandaan gaat de lijn ontstaan waar we het over hebben. Elmira Oginja en Rudy Pos, u doet allebei mee aan de oektraining. training is Wat is de reden dat u in de WSW zit? Ik zit in de WSW doordat ik beperkingen heb aan mijn benen en mijn rug. Nou, mijn beperking is dat ik geen hele werkweek aan kan. En wat verwacht u ervan, van de oek? Ik weet niet wat ik kan en wat ik niet kan. En dus bij de oektraining training ga je leren wat ja, je echt kan of wat je wil. Dus heb ik de kans gepakt. Ik zit eigenlijk ook op de springplank uh, om buiten pro te werken. Alleen uh, ja, ik weet uh, niet de echte goede kanten van mezelf op te noemen. Dus ook de pluspunten en de talenten. Dus uh, ja, daar is deze training ideaal voor eigenlijk. Jullie hebben allemaal uh, je persoonlijke doel opgeschreven. Oftewel, wat wil je bereiken in deze training? Ik wil even een kort rondje maken... Ik ga bij jou beginnen. Hm. Uh, ik wil graag. Het uh, agressie wil ik. Hoe uh, uh, zeg je dat? Meer leren omgaan. Leren omgaan met agressie, ja? Ik word er gauw, soms te gauw agressief. En daar heb je last van? Ja. Wat heb je nog meer? Over dingen mee kunnen praten. Over dingen mee kunnen praten? Ja. Bijvoorbeeld. Als, als een mens over dingen praat, dan wil ik er ook mee, mee over kunnen praten. Maar dat durf ik niet zo gauw. durf je niet. Oké. Okay. Een... Ziet u mensen nou veranderen in die acht tot twaalf weken? Ja... Absoluut, ja. We hebben, ik denk dat we nu zo'n 350 mensen hebben getraind. Alles bij elkaar. Zeker de helft zie je gewoon echt een verschil. Als je een foto zou nemen aan het begin en aan het eind... dan zie je gewoon dat mensen anders kijken. Erachter gekomen wat ze kunnen, waar zij beter in zijn dan een ander. Ze hebben complimenten gekregen, ze zijn positief benaderd. En daardoor willen ze gewoon. Ik ben geen prater. Dus... Ik hoop dat het wordt dat ik meer ga vertellen of zo. Dat ik meer open ga zijn om met anderen te praten. Want ik ben niet zo. Ik ben heel stilletjes. Ik blijf altijd achter. Maar je wil zelf naar voren komen. Dus ik hoop dat ik meer ga praten en dat het uitkomt. Ja, Elmira Oginia. En als u nu foto's wil zien van Elmira... en natuurlijk ook de andere deelnemers, surf dan nog even naar degids.fm. En dan, Katinka, moeten we vooral opletten op de foto's van het volgende deel van de reportage... die we zometeen horen, want die zijn gemaakt door Astrid den Haan. En zij is de huisfotograaf van Promen. En ze zit zelf uh, ook in de WSW, maar het zijn prachtige foto's die ze maakt. Ja, je ziet echt ook aan de eerdere foto's de mooie foto's, dat zijn die die door haar gemaakt zijn. En het volgende deel van de reportage, daarin... Hoor je wat er gebeurt als een WSW er zo'n stap naar meer zelfstandig werk maakt. Want vier keer per jaar is er een uh, feestje voor iedereen die dat gedaan heeft. Met koffie, een taart en een feestelijke speech van de directeur. En iedereen krijgt een envelop, een envelop van de directeur met een doorstroombonus. Geld dus. Hartstikke bedankt voor je inzet. Veel succes bij de gemeente. Maak er wat moois van. Alsjeblieft. Dankjewel. Kees Trouwborst. Ja. Kees, ontzettend bedankt voor je inzet. Ja, bedankt. Stop hem dadelijk goed weg, dat hij dadelijk, als je op de brommer zit, niet met de wind... Eh, nee, nee. Hij staat bekend taas. Oké, okay. okay. bedankt. Bedankt. Ja. Succes. U bent hier, omdat u een, een stap heeft gemaakt. Van wat, naar wat bent u gegaan? Uh, van de proberen inpakwerk naar uh, NETCO, of uh, dingen vouwen. Ja. Van, die, uh, van die kaarthouder. Uh, van die plaatjes uh, vouwen. Kunst of plaatjes vouwen, ja. dat is wat u nu doet? Ja, een uh, soort ka kaarthouder. En is er een groot verschil? Heel, ja, er is groot verschil Wat dan vooral? Uh, Binnen hoor je uh, veel muziek. En uh, waar ik nu zit, uh, is geen muziek. En vindt u dat fijner? Of... Ja, fijner. Wat vindt u ervan, zo'n feestelijke bijeenkomst met koffie en taart en uh, vind het leuk. een envelop? Ik vind het heel erg leuk. Ook oh, oh, een uh, verrassing. Uh, Ik vind het wel een waardering. Ik vind het wel fijn. Dat is wat waarderen. Jaap van Emmerik, directeur van Promen. Dan moet u uh, ontzettend bezuinigen en u deelt envelopjes met geld uit. Uh, ja, ik, wij delen envelopjes met geld uit. Maar dat moet u ook zien als een, uh, een aanmoedigingspremie. Uh, want uh, nou ja, het, het betekent voor onze mensen nog wel wat... als ze vanuit de, de veilige binnenomgeving... Zeg maar, Bijvoorbeeld in het groen of schoon gaan werken of naar een, een werkgever gaan. En ik vind dan ook dat als je daar een, een, een betere prestatie neerzet... moet daar ook een stukje beloning tegenover staan. Je zou zeggen dat is het eerste waar u dan, wat u afschaft. Dat een, wat leuk is, maar een soort luxe die je kunt missen. Dat is wat ons betreft het laatste waarop we willen bezuinigen. Wij bezuinigen op allerlei zaken, maar met name de arbeidsontwikkeling... en dat mensen verder helpen richting zo regulier mogelijke arbeid. Daar zullen wij altijd alles... Voor blijven doen om dat mogelijk te maken. En daar is dit een leuke uh, ja, uh, attentie naar de mensen toe. Dat wij waarderen dat ze die stap zetten. Want het is ook in het belang van Promen Totaal dat mensen deze stap zetten. Hoezo? De exploitatie sec met productiewerk binnen is niet rond te krijgen. Er zijn veel werkzaamheden bij die maar rond een paar euro per uur liggen. Dat levert het op, zeg maar? Dat levert het op, ja. En dan zijn weliswaar de salariskosten via de subsidie gedekt. Maar dat is bij lange na niet voldoende. Als we alleen maar mensen in het binnenbedrijf zouden hebben... dan zouden we al, uh, al lang failliet zijn. Dat is, uh, dat is niet te doen. En hoe vindt u het dat u zo'n uh, feestelijk bijeenkomst vandaag heeft... en een envelop met inhoud, een taart? Nou, ja, dat is verrassing. Dat is gewoon verrassing voor mij. Ik weet niet als ik thuis kom, dan denk ik dat dat uh, het bijzonders is of zo. Zullen we kijken hoeveel het is? Of vindt u dat niet? Uh, kijken hoeveel hij heeft. Ik ben wel benieuwd. Ja, maar mensen knappen ervan op. En dat is gewoon zichtbaar. Ja, spannend, hè? Ja, dus jij, op het moment dat je echt van. Nou, precies wat voor. 100 euro. 200, 200 euro. 200 euro. Dat is een leuk, aardig bedrag. Nee, dat is aardig, leuk. Meer dan je ja, dat? Ja. Best leuk. Wel hoop het er gegeven Dat is best leuk. Gaat niet van waar. Nee. Een aardig en leuk bedrag. 200 euro door Stroombonus... in de laatste aflevering van De Mensen van de WSW. En de reportageserie werd gemaakt door verslaggever Katinka Beer. Bij mij aan tafel, zoals gezegd, Johan Leemuis-Stout. Zij is voorzitter van Cedris en dat is de organisatie... die de belangen behartigt van mensen in de sociale werkvoorziening. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u kent die mensen natuurlijk die we in de reportage horen. Misschien niet allemaal persoonlijk, maar u weet wie het zijn. Nu liggen er bezuinigingsplannen op tafel. Kunnen de mensen dat aan, zoveel onrust? Dat is iets wat uh, onze leden dagelijks uh, proberen te voorkomen, juist die onrust. Uh, gelukkig heeft het kabinet gezegd dat de bestaande groep die nu in de WSW zit ontzien wordt. En niettemin wordt ook daar ontzettend veel bezuinigd. Maar laten we er even van uitgaan dat we dat gestand kunnen doen, dat is nog moeilijk genoeg. Maar in ieder geval, de bestaande groep zou wat dat betreft zich minder zorgen hoeven maken, de grootste het probleem zit bij de nieuwe instromers. Ja. Want elke dag, als het ware... Uh, krijgt er wel weer iemand een indicatie, WSW of Jong of wat dan ook... want dat is op zich qua problematiek vergelijkbaar. Precies, want zullen we ze eens doornemen? Want dat zijn natuurlijk de, de plannen ja. die op tafel liggen, ze zijn er nog niet. Uh, de details natuurlijk ook niet, maar de geluiden zijn als volgt. Zo'n 100.000 mensen zitten er in de sociale werkvoorziening. Hmm. Dat moet er minder worden, zeggen ze in Den Haag. Uh, die instroom, u zei het al, moet uh, ja, minder makkelijk worden. En als je erin zit, moet je sneller naar een gewone baan doorstromen. En uiteindelijk moet dat dan zo'n 120 miljoen euro opleveren. Wat vindt u daar nu van? Misschien mag ik één aantekening maken. Die 120 he? miljoen gaat alleen over 2011. Ja. En tot en met 2015 gaat het uiteindelijk om 650 Wordt miljoen er nog alleen meer op de WSW. En dan hebben we het ja. nog niet over andere uh, groepen die ook een arbeidshandicap hebben. Uh, dus laten we het even wat mij betreft, want daar sta ik voor, tot de WSW bepalen. Dan is het dus nogal een uh, omvangrijke bezuiniging. Als we dan vaststellen dat de huidige 100.000 uh, in hun rechten gerespecteerd worden... Uh, dan uh, zijn, is de jongste daarvan bij wijze van spreken nu 18. En die heeft recht op uh, behoud van rechten tot 65 jaar. Dus uh, daarmee is een groot deel van het inmiddels schaarsere budget van het kabinet is belegd in de oude doelgroep. Dat is een te respecteren uh, besluit. Maar dat kost geweldig veel geld. En, en dat haf... betekent dat er voor die nieuwe. En dan hou je dus voor is. de nieuwe uh, aanzienlijk minder ja. over. Die nieuwe. Uh, zijn dan ook nog twee soorten. Dat is een nieuwe groep die echt beschut moet werken. Dus in een uh, bedrijf zoals een van onze leden ook heeft. Productiegericht, noemt u erop, wat Promen ook heeft. En de andere groep die valt dan onder die nieuwe regeling... Uh, waarbij veel meer mensen door moeten stromen naar werkgevers. Nou, U kunt zich voorstellen, als je al beperkt in je middelen zit... en een deel is belegd, een deel moet naar een nieuwe beschutte groep... dan hou je relatief weinig over om werkgevers te enthousiasmeren. Om mensen in dienst te gaan te nemen. Want wat voor werk zouden die mensen kunnen doen, de WSW'ers? Wat we nu zien is dat mensen vaak in groepsdetacheringen of op hun eentje uh, ergens te werk gesteld worden. En dat kan zijn in conciërgewerkzaamheden, eenvoudige werkzaamheden van verzamelen van drukwerk. Uh, postbezorgen is alweer ietsje lastiger. En er zijn op zichzelf wel werkzaamheden te bedenken. Alleen er zit één allertje onder het gras. Het kabinet gaat uit. Uh, dat staat ook in het regeerakkoord. Dus dat is geen nieuws op zich. En daar verklap ik verder niks mee. Het kabinet gaat ervan uit dat mensen in dienst komen bij werkgevers. Terwijl de algemene ervaring is, nu al jarenlang dat mensen echt in dienst op een arbeidscontract van het bedrijf dat dat witte raven zijn. En dat het merendeel uh, van de mensen uh, dat in uh, werkzaam is bij een gewone werkgever... dat op detacheringsbasis doet. Dat is gewoon de succesformule. En waar wij nu bang voor zijn, is dat het kabinet... zo zijn kaarten zet op dat echt in dienst treden. Dat men vergeet dat er een veel groter succes is... om mensen aan het werk te krijgen... als je die variant van detachering uh, kiest. Dan blijft men in dienst van het SW-bedrijf... maar kan in grote getalen uh, soms ook werken bij een... Werkgever en een en dan, mooi, mooi dan wordt het voorbeeld. voor hen misschien ook wel wat aantrekkelijker voor de werkgevers. Het wordt voor de werkgevers, denken wij, aantrekkelijk om verschillende redenen. Het risico ligt niet bij de werkgever. Men heeft een heel flexibele schil van medewerkers. Uh, wat wij noemen, men wordt ontzorgd tussen de administratieve belasting. Als er iemand een keer een probleem heeft, dan komt het SW-bedrijf en helpt weer. Want er is altijd die achterwacht van dat SW-bedrijf. Dus veel aantrekkelijker voor de werkgever... is inderdaad het, uh, ja, die detachering toch niet uh, van tafel te vegen. Want straks komt die SW'er van de sociale ja. werkplaats... die komt dan hele, eigenlijk helemaal niet meer. Nou, onze zorg is... A, al dus de nieuwe instroom, daar hebben we nauwelijks geld voor. Uh, twee, uh, maak het niet onaantrekkelijk voor werkgevers. Want als je het onaantrekkelijk maakt, willen ze niemand hebben. Dan kiezen ze voor buitenlandse werknemers of anderszins. In ieder geval niet voor onze mensen, terwijl er wel krapte op de arbeidsmarkt komt. En het is een, een mooi instrument voor werkgevers... omdat men betaalt voor hetgeen een werkge werknemer kan... en het andere wordt ja, gesubsidieerd zeg maar, door u en mij als belastingbetalers. Eigenlijk aangevuld. En over ja. dat werk hebben we het uiteraard ook gehad in onze reportageserie. Laten we daar nog even naar luisteren. Wij besteden hier, mensen allen... Toen hij in het begin binnenkwam en ik ook, en Fred ook, dan weet je niet Jezus, wat je moet ik hier doen en dan sta je mee jaar. Dan weet je het niet. En nu ben je zover dat je van beugels demonteert. Hè? Wij zijn, uh, hoe doe je het? Op de loonstoken, wat staat erop? Samensteller. Moet je nagaan. Samensteller, ja. Nou, moet je nagaan. Het staat op maar loonstoken. Dat is toch een soort respect dat ik dat nog ken terwijl je helemaal afgeschreven bent. We noemden net al even natuurlijk uh, het werk dat mensen kunnen doen. Nou, we hoorden het hier zojuist, u zei ook het productieproces. Maar er is ook sprake van dat bijvoorbeeld WSW'ers... delen van andermans baan kunnen overnemen. Waar gaat het dan om? Ja. Waar wij erg naar op zoek zijn samen met werkgevers... is om uh, is kritisch te kijken naar of een functie eigenlijk wel zo moet blijven opgebouwd als die is. Uh, in de zorg zijn daar prachtige voorbeelden van dat verpleegkundigen... Ja, traditie getrouw sinds de afgelopen jaren... bijvoorbeeld na het eten ook uh, de tafeltjes schoonmaken... als patiënten niet in bed hoeven te eten. Ja, dat kan net zo goed gebeuren door iemand anders... als eigenlijk zonde van de opleiding van de verpleegkundige... om dat type schoonmaakwerk te doen... En er zijn voorbeelden, bijvoorbeeld in de buurt van Helmond... waar men met het ziekenhuis afspraken gemaakt heeft... dat de verpleegkundigen echt het werk doen, wat behoort met die opleiding. En dat mensen van de SW in dat geval zorgen voor nou ja, poetsen, boenen, schoonmaken, afruimen en dat soort dingen. Je splitst het eigenlijk dan dus als, gaat het als het Het gaat om splitsen op. van functies en het kritisch willen kijken naar ja, hoe inmiddels een functie gegroeid is. Soms helemaal niet bewust verkeerd, gewoon gegroeid... Ja. En daar moet je wel met elkaar een keer naar willen kijken. Nu zei je al, de werkgevers ja, hebben er soms gewoon helemaal geen zin in. Want het is voor hen toch ja, een, een soort van taak die ze erbij krijgen. Maar wat gebeurt er dan straks inderdaad in die kabinetsplannen... als die begeleiding ja. er gewoon helemaal niet meer is? Kijk, wat wij willen voorkomen is dat het een taak wordt voor werkgevers. Uh, wij willen dat een werkgever zich uitgenodigd voelt... om mensen uh, van de SW in dienst te nemen. Althans te werk te stellen, niet in dienst. Hè, dat lijkt op een arbeidscontract, te werk te stellen. Maar dan moet je natuurlijk de werkgever niet opzadelen... met allerlei administratieve romslom. Dat weten we gewoon uit de praktijk van nu. Uh, als je met werkgevers praat, ook niet met het risico... dat iemand toch in een ontslagprocedure verzeild zou raken... of ineens begeleiding nodig heeft... omdat hij psychisch even een dagje er wat minder aan toe is. Dat kan. Dat heeft de praktijk nu al jaren bewezen. Uh, en daardoor heeft een werkgever alleen de menskracht... wat die mensen vaak doen, doen ze buitengewoon gemotiveerd... en ook heel erg goed binnen hun scope. En omdat een werkgever er niet meer voor hoeft te betalen... dan men aan kan, is het ook financieel aantrekkelijk natuurlijk. Nu wordt de laatste hand aan deze plannen gelegd door uh, Paul de Krom. Hij is van VVD-huizen. Nu bent u dat ook. Dan zou ik bijna zeggen van, goh, bellem eens op en zeg... Paul, ik ben toch eigenlijk niet zo heel erg blij met jouw plannen. Nou, wat ik primair ben, is voorzitter van Cederis. Uh, en in mijn vrije tijd doe ik ook nog wel eens iets anders... En dat houd ik ook graag zo, omdat uh, zowel onder de swe waar wij voor opkomen als onder onze leden, uh, daar telt politieke kleur niet. Het gaat om het belang van mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben... en die geholpen moeten worden om net even te overbruggen wat ze zelf niet kunnen. Daar zijn onze leden ontzettend goed in. Begeleiden maar maakt het van niet ontwikkelen. Toch dat u beide van VVD-huizen bent, dat u toch kunt zeggen... ja, dit, dit zijn mijn ja. mensen waar ik voor sta en ik wil dit eigenlijk ik toch echt Ik werk maar graag niet. primair vanuit het belang van mijn brancheorganisatie... En ik zou het uh, betreuren als mijn leden mij te zeer zouden identificeren... met een politieke kleur en te weinig met datgene... Uh, waarvoor ik als belang heb op te treden. En uh, tot nu toe heb ik het gevoel dat ze dat laatste gelukkig vinden. En dat zou ik graag zo houden. Johan Leemhuis-Stout, blijft nog even zitten. We praten zo meteen uh, verder met u kort. Uh, en dat doen we zo meteen aan het nieuws. Maar eerst krijgt u nog van mij natuurlijk te horen wat we straks gaan doen in het tweede half uur van de gids. Uh, de bermbommen, die maken per maand in Afghanistan honderden slachtoffers. Maakt een snuffelvliegtuig daar binnenkort een eind aan. En Gaddafi zegt hele rare dingen. Ontloopt hij daarmee zijn eventuele straf? Een avondje minder reclame. Hartstikke leuk. En het is grappig genoeg een voorstel van de adverteerder zelf. Maar Eerste hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Mensen met blijvend letsel na een ongeval zijn vaak lang bezig de schade vergoed te krijgen. In 80% van de gevallen duurt het ruim drie jaar, zegt de Stichting de Ombudsman. Er gaat veel tijd heen met medische discussies. en Het getouwtrek tussen advocaat en verzekeraar. Er is sinds een paar jaar een gedragscode die eraan een eind moet maken. Maar de meeste slachtoffers kennen die niet. De zorg voor kinderen of het huishouden is voor steeds minder vrouwen reden om thuis te blijven. In tien jaar tijd is het aantal vrouwen dat om die reden geen baan heeft met ruim 400.000 gedaald. Vrouwen melden nu steeds vaker dat ze een opleiding of een studie volgen, zegt het CBS. Computerhackers hebben een aanval uitgevoerd op het Franse ministerie van Financiën. Ze zouden op zoek zijn geweest naar documenten over de G20. Dat is de economische top waar Frankrijk op dit moment voorzitter van is. Volgens de Franse Veiligheidsdienst is er nog nooit zo'n grote computeraanval op de staat geweest. En ING lost weer een stuk van zijn staatssteun af. 2 miljard euro wordt in mei vervroeg, vervroegd afgelost. En dat kost ING in totaal 3 miljard. De bankenverzekeraar verwacht de rest, zo'n 3 miljard, volgend jaar af te lossen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWW-verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat voor het knooppunt Diemen nog 4 kilometer na een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle rijstokken weer open. Daar staat ook nog vast op de A9 richting Diemen, 2 kilometer voor knooppunt Diemen. En op de A16 Breda Rotterdam, er staan in beide richtingen, voor de Van Brie files van 5 kilometer. Vara, Radio 1, de gids fm. Met Deborah Bleckenhorst. Tot 12 uur heeft u nog van mij te goed. Bermbommen. Die kun je ruiken. Niet zelf, maar wel met een snuffelvliegtuig. Ontloopt Gaddafi zijn straf als hij ontoerekeningsvatbaarheid claimt. En adverteerders pleiten voor een reclame-luwe dag. Nog altijd bij mij, Johan Leemhuis-Stout. Zij is voorzitter van CEDRIS. En dat is de organisatie die opkomt voor mensen in de sociale werkvoorziening. Mevrouw Leemhuis-Stout, we hadden het net al over... Ja, dat u er natuurlijk toch er alles aan doet om uw mensen te beschermen... als ik dat zo mag noemen. Hoe gaat u uh, dat doen? Hoe gaat u lobbyen? Als dat niet is binnen uw eigen partij? Uh, we zijn samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... die wel de eerste is die hiervoor hoort te lobbyen... zijn. We, uh, nog steeds in gesprek met het kabinet over de voortgang van de plannen... die zich nu langzamerhand beginnen af te tekenen. Maar het is helder dat uh, bezuinigingen heel erg dominant zijn in de gesprekken. En uh, ja, als je heel erg bezuinigt, dan is het maar de vraag... wat er nog overblijft voor een nieuwe regeling... die we met elkaar ook willen ontwikkelen. Kunt u er nog iets van afsnoepen? Van die, uh, we hadden het net over die 120 miljoen, maar dat is nu voor even... maar het wordt uiteindelijk 650. Is daar nog iets aan te veranderen aan dat getal? Als ik uh, even zie hoe de uh, besprekingen in de Tweede Kamer geweest zijn... naar aanleiding van het regeerakkoord bij de algemene beschouwingen... en ook de besprekingen rond uh, de begroting van sociale zaken... die door de heer Kamp en de heer de Krom verdedigd is... Uh, dan stel ik vast dat er in de Kamer niet een echte handen op elkaar te krijgen zijn... nog uh, bij de coalitie, nog bij de oppositie... om die bezuinigingen echt terug te dringen. Dus het kan ietsje minder worden, mogelijkerwijs... Uh, maar dan zal het nog altijd aanzienlijk zijn. En wij snappen wel dat iedereen zijn steentje bij moet dragen. Daar is ook, uh, denk ik, nog bij de VNG nog bij ons een, uh, een misverstand over. Maar dan gaat het er vervolgens wel om hoe laat je dat neerdalen in de sector. En daar zit een grote zorg doordat uh, natuurlijk die groep oorspronkelijke SW'ers... van dit moment, 100.000, uh, in hun rechten gerespecteerd worden... Ja, ben je al een heel eind. Uh, wat, ik, wat ik op zichzelf snap, dat dat een uitspraak is. Maar daardoor is wel een groot deel van het budget belegd. Dus we moeten het hebben van goede regelingen. Enthousiasmeren van werkgevers. Uh, ja, en daar hebben we nog niet veel zicht op. Of nou de uitspraak van het kabinet. Meer mensen aan het werk is ons doel met die nieuwe regeling. Hoe, hoe men zich dat dan voorstelt. Want we kennen wel wat uitgangspunten. Maar die gaan allemaal over ja, de randverschijnselen, maar niet over de kern van de vraag van hoe doe je dat dan als kabinet? Meer mensen aan het werk. En dat weten we waarschijnlijk pas als het plan natuurlijk echt uh, gewoon tot in detail is uitgewerkt. Ook, ja. uh, een vraag van Jan van Steen uit Almere is binnengekomen en uh, hij wil toch weten: zit die mevrouw niet gewoon bij de verkeerde partij? Ja, dat is een vraag die je aan de voorzitter van een brancheorganisatie nooit moet stellen, want die is partijloos als het gaat om te acteren als voorzitter. Uh, Gijs Achterberg uit Haarlem. We moeten wel bezuinigen, hoe ernstig ook. Want straks zit half Nederland begeleid te werken. Het loopt net zo uit de hand als de WHO. Het is gewoon niet op te brengen om voor al die mensen te betalen. Het is een, keuze, het is een keuze die je als politiek uiteindelijk maakt. Uh, of je wilt bezuinigen, Eén, Twee, als je dan bezuinigt is het vervolgens de keuze waar. Doe je dat? Nou, dat gebeurt ook in de sector van sociale zaken en werkgelegenheid. En daarmee in de sector van uh, de WSW, de wet sociale werkgelegenheid. Uh, maar daarna is wel aan de orde. Wie draagt dan de boodschap uit naar de samenleving dat er een aantal mensen waarschijnlijk zometeen niet meer aan de slag komt? Dat moet niet de gemeente zijn. Want die krijgen ook gewoon maar de prijs betaald van de bezuiniging. Dat moet ook niet. Uh, dat moeten mijn leden ook niet zijn als SW-bedrijven. Want ook die. Ja, dat is het, wat zij doen of laten is het gevolg van die bezuinigingen. Dus wat wij uh, steeds gezegd hebben, als het zo is dat ons vermoeden waar wordt... dat er mensen zometeen niet meer aan de slag kunnen en dus thuis zitten... en dus elders kosten gaan veroorzaken, dan moet ook het kabinet de durf hebben... om dat echt naar de samenleving toe bekend te maken. Men moet ervoor gaan staan. Ja. Johan Leemhuis-Tout, voorzitter van CEDER... is de brancheorganisatie van sociale eh, werkvoorzieningen. Dank u wel. Graag gedaan. De Hets.fm. De wereldontvanger. Willem Frank de Noot. Vandaag gaan we naar Afghanistan. Ja, het gevaarlijkste wapen dat Talibanstrijders daar in kunnen zetten tegen de NAVO troepen is wat Amerikanen noemen de IED, Improvised Explosive Device, oftewel de zelfgeknutselde bermbom. Hey Roger, detectives. Ja, wat je, wat je hoort, dat is een Amerikaanse patrouille... ergens op een weg in, in het zuiden van Afghanistan, gevaarlijk gebied. En alles leek rustig totdat een van die voertuigen op zo'n bermbom reed. En die ontplofte dus ook. In januari 2011 zijn meer dan 200 van zulke bermbommen ontploft... waarbij burgers, Afghaanse soldaten of NAVO-militairen... om het leven zijn gekomen of gewond zijn geraakt. En in totaal zijn er... 1100 bernbommen onschadelijk gemaakt. of die zijn ontploft. zonder dat er slachtoffers bij vielen. In één maand dus al 200 in ieder geval ontploft. Maar hoe moet ik die cijfers interpreteren? Is het veel? Is het weinig? Nou, als je dat vergelijkt met vijf, zes jaar geleden. is dat ontzettend veel. Want toen, toen waren er, er nauwelijks van, van zulke bommen in Afghanistan. Maar sinds 2008 is er een, een grote toename. van het aantal incidenten. met, met van dat soort ja, zelfgeknutselde uh, explosieven. En 2010 was voorlopig het bloedigste jaar. Uh, 268 Amerikanen die zijn gesneuveld. Er zijn er 3000 Amerikaanse militairen gewond geraakt door het toedoen van zulke bermbommen. En ook de Britten die krijgen het zwaar te verduren. Uh, Sergeant Kim Hughes, dat is een, een Britse explosieve deskundige, die vertelt dat de bermbom eigenlijk het enige effectieve, effectieve wapen is van de Taliban. Als het gaat om de physical fighting, de actual the firefights, and that, we we will we will win every time. So the kunnen way they can possibly try and attack us is with the IED threat. And the IED threat there at the moment is het just off the scale. Ja, de dreiging van Bermbommen is enorm, vertelt deze Britse sergeant. Dat is eigenlijk idioot. Hoeveel van die dingen er zijn in Afghanistan, zegt hij. Ja, en die dingen, ja, ze zijn er dus heel veel. Maar wat zijn het nou precies? Nou, je zou kunnen zeggen dat ze zijn overgewaaid uit Irak. Vanwege die oorlog daar uh, lagen, lagen er uh, heel veel grote stukken munitie, uh, granaten. Grote uh, artilleriegranaten met kilo's explosieven. En die werden door, door die opstandelingen daar werden die langs de weg begraven. Die werden, uh, daar werd een, bijvoorbeeld een gsm-telefoon aangemonteerd. En dat werd dan gebruikt als, uh, als bermbom. En in Afghanistan doen ze het, uh, doen ze het iets anders. Daar maken de taliban-strijders vooral bommen van kunstmest. Kunstmest? Ja. Vooral eh, ammoniumnitraat is populair. Dat wordt dan gemengd met dieselolie. En dan ontstaat er een ontzettend explosief goedje. Dat stoppen ze dan in een plastic ton. En die begraven ze langs de kant van de weg. Hè, waarvan ze denken, daar komen die militairen langs. Of die konvooien die en patrouilles. Eh, of ze worden zelfs aan meerdere bommen vastgemaakt. Dan krijgen een een daisy Chain voor een, voor een enorme klap. En dan een, een, een talibanstrijd. Die ligt dan ergens verscholen in de bosjes of ergens in een gebouw. En die laat die bom dan ontploffen zodra die militairen passeren. En omdat er nauwelijks metaal en elektronica aan te pas komen... Ja, zijn bijvoorbeeld metaaldetectors uh, vrij waardeloos om ze op te sporen. Maar hoe spoor je die bommen dan wel op... voordat ze inderdaad echt ontploffen en schade aanrichten? Ja, nou, als je die, die soldaten daar ziet... dat ze echt voetje voor voetje heel voorzichtig daar over die, die, die wegen lopen... Gewoon, ja, maar om zich heen kijken van of ze ergens een draadje zien lopen... Hè, over de weg of, of langs een muur gespannen... Dat, ze, dat, dat, dat moet ze dan waarschuwen, dat er een bom ligt. En soms uh, weet de lokale bevolking ook waar ze liggen... als, als ze dan die bandstrijders uh, bezig hebben gezien met, met zo'n bom. Of dan liggen er uh, stapeltjes stenen om te waarschuwen van... hé, hey, daar kunnen mijnen of bommen liggen. Uh, en er worden ook honden getraind, juist om die, die specifieke kunstmestbommen op te sporen. En uh, wat nu nieuw is, uh, dat de Amerikanen experimenteren met snuffelvliegtuigen. snuffelvliegtuigen. Snuffelvliegtuigen. De Amerikaanse generaal Oates die geeft leiding aan het project... en hij vergelijkt de kunstmestbom met een vrouwenparfum. Er zijn trace elements, er is een range van dingen... It's not unlike a woman passing through and being able to detect the, the her scent of her perfume uh, or maybe she touched your hand and left something behind that is discernible. There are all kinds of ways you can detect trace activity. Ja, hij vergelijkt dus met de geur van, van, een, van een vrouwenparfum. Ik kom bijvoorbeeld mevrouw Leemhuis stoud nog eventjes ruiken aan haar lekkere rugje. Ik weet dat ze, dat ze hier gezeten. Heeft. Nou, dat, dat... Dat laat natuurlijk een soort chemisch spoor achter een parfum. Maar dat geldt net zo goed voor, voor zo'n kunstmestbom. Die laat ook een spoor achter. En dat spoor dat wordt opgepikt door vliegtuigen met speciale snuffelsensors. Nou, en volgens generaal Oates heeft dat veel resultaat gehad. Er zijn al tientallen opslagplaatsen. Met dat soort kunstmest-explosieven zijn opgespoord. En hij zegt dat daarmee misschien wel honderd levens zijn gered. Nou, generaal Petraeus, dat is de, de hoogste commandant van alle NAVO-troepen in Afghanistan. Die is wel overtuigd van, uh, van het nut van die dingen. En die heeft er nog heel veel meer besteld. Ik krijg je meteen zo'n plaatje voor me van zo'n vliegtuig en met zo'n sensor? Ja, hoe het met eruit ziet. Een hele ziet. grote neus. Ja, ja. Dat, dat, dat kan ik me niet helemaal voorstellen, maar is het het wondermiddel tegen nou, die bermbommen? Het is wel heel succesvol, dat zeggen ook Amerikaanse defensieanalisten. Maar ja, die Taliban die zijn niet voor één gat te vangen. Wat die eigenlijk doen is simpelweg nog meer van die bermbommen leggen. Op sommige plekken zoveel dat het Amerikaanse leger wel heel drastische maatregelen neemt. En dat was onlangs ook te zien in het BBC-programma. Panorama. Uh, de verslaggever trok erop uit met Amerikaanse uh, mariniers in Sangin. Dat is de gevaarlijkste regio van Afghanistan. The Marines carry on as they started. Laying down rockets to clear pharmacy road of IED's. You won't see this in any hearts and minds manual. The Marines blast their way through buildings. Even after they find out that most of them are still inhabited. Ja, vanwege die vele bermbommen zijn de wegen zo gevaarlijk dat de mariniers complete huizen opblazen om zo alternatieve routes te maken, veilige doorgangen. En dat doen ze zelfs als ze weten dat die huizen nog worden bewoond. Dus wat die, die BBC-verslaggever ook zegt... dit is niet iets wat je leest in het handboek... voor het winnen van de harten en zielen van Afghaanse burgers. En dat was toch uiteindelijk wel de bedoeling natuurlijk. Precies. Maar ja, het kan toch ook niet de bedoeling zijn... dat de, ja, dat de bommen worden opgespoord zelf... en dat ze vervolgens uh, ook zelf maar weer zo'n bom gooien op hun huis... om een veilige doorgang te creëren. En uh, sterker nog, het, het spoort ook niet met de officiële NAVO-strategie... want die schrijft voor dat juist ja, burgerslachtoffers moeten vermeden worden... en schade aan burgerdoelwitten ook. Dus uh, het moet tot een minimum worden beperkt... Nou, gelukkig krijgen die Afghanen een, een smak geld mee. Hè, als hun huis opgeblazen, op of er is andere schade aangericht. Maar ja, het is wel heel naïef om te denken dat, dat je daarmee, die aangerichte ellende, ja, dat het daarmee vergeven en vergeten is. Zo is het. Willem Frank Nood, dankjewel. En tot woensdag. Tot woensdag. De gids.fm. They love me all my with me. They love me all. Like they, they, they will die to, to protect me, my my people. Ja, de Libische leider Gaddafi die vorige week in een toespraak nog maar eens benadrukte dat zijn volk gek op hem is. Het internationaal strafhof in Den Haag wil Gaddafi vervolgen wegens misdaden tegen de menselijkheid. Maar wie zijn uitspraken hoort heeft wel reden om te twijfelen aan zijn geestelijke gezondheid. Kan hij zich dus wellicht beroepen op ontoerekeningsvatbaarheid? Maartje Krabbe promoveert op strafuitsluiting in het internationaal strafrecht en zij zit in de studio in Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Beroept men zich in dat internationale strafrecht wel eens op ontoerekeningsvatbaarheid? Uh, nou, het is wel eens voorgekomen, maar uh, het is eigenlijk nog nooit toegewezen. Uh, ja, uh, en bij het internationale straf of sowieso nog niet. En waarom is dat niet toegewezen? Uh, ja, verschillende redenen. Het is niet goed uh, onderzocht. Of uh, ja, de rechter wil daar gewoon niet aan. Omdat uh, hij vindt dat de verdachte zijn uh, zaken nog goed genoeg op een rijtje had... om te begrijpen wat hij deed. Maar niet goed onderzocht? Meestal ligt het toch wel voor de hand? Of is het heel duidelijk dat iemand bijvoorbeeld ontoerekeningsvatbaar is? Nou, ik heb het nu vooral over de eerdere... Tribunale, daar, is, uh, ja, daar werd het gewoon niet echt onderzocht. Tussen tribunalen na uh, de Tweede Wereldoorlog. En dan bij Joegoslavië wordt het al iets beter onderzocht. Maar... Uh, ja, het wordt toch uh, niet echt als een strafuitsluitingsgrond behandeld, maar meer als een strafverminderingsgrond. Ja, hoe, wat, wat zou dat schelen bijvoorbeeld? Uh, nou, strafuitsluitingsgrond, dat betekent dat je helemaal geen straf krijgt. En een strafverminderingsgrond, dat je straf vermindert kort, wordt, krijg je, zeg maar, korting op je straf. Maar die bestaat dus wel, zo'n verminderingsgrond. Wat is dat, waar is dat, dat dan op gebaseerd? Uh, ja, meer uh, wat je in het Nederlands noemt uh, gedeeltelijke ontoerekeningsvatbaarheid. En uh, Gaddafi bijvoorbeeld, want daar hebben we het natuurlijk over. Kan hij zich erop beroepen? Uh, in principe wel gewoon, want uh, toerekeningsvatbaarheid staat in het statuut van het Internationaal Strafhof... Dus uh, het staat wel open voor hem, dat beroep. Maar ja, het is nog maar een vraag of hij dat überhaupt wil. En dan is het nog maar de vraag of de rechter dat toekent. Ja, zou hij bijvoorbeeld ook een advocaat zo gek kunnen krijgen om het daarop te gooien? Uh, als hij dat zelf wil, wel. Ja, dat zal een advocaat dat zeker doen. En uh, ontoerekeningsvatbaarheid pleiten. Ja, als hij het zelf wil. Want dat komt natuurlijk ook nog om de hoek kijken. Dan wil je zelf, zeg maar, als ontoerekeningsvatbaar te boek staan? Ja, precies. En uh, ja... Ik ken eigenlijk geen voorbeelden van echt grote vissen, zeg maar wereldleiders... die uh, ontoerekeningsvatbaarheid pleiten. Dat zijn meestal toch, moet je denken aan uh, soldaten die in een psychose raken. En dan ontoerekeningsvatbaarheid pleiten voor een klein aandeel in een oorlogsmisdrijf. Hoe zou een rechter hier tegenaan kijken als hij dat naar voren brengt? Nou, De rechter uh, moet dat wel uh, gemotiveerd uh, verwerpen... Maar uh, ja, ten eerste moet aangetoond worden dat Gaddafi aan een psychisch uh, erkende of psychiatrisch erkend ziektebeeld leidt. Dus dat moet onderzocht worden door psychiaters en psychologen. En vervolgens moet uh, zijn advocaat ook aantonen dat door die ziekte, uh, zijn vermogens om te begrijpen wat hij doet, of om controle te houden over zijn gedrag, dat hij totaal zijn uitgeschakeld. Maar ja, dan denk je echt dat hij wel de controle kwijt is natuurlijk. Ja, over, over zijn land. Maar uh, het is nog maar de vraag of hij de controle kwijt is over zijn uh, geestvermogens. Waarschijnlijk zou de rechter zoiets zeggen van nou meneer Kadhafi, het is duidelijk dat u niet helemaal uh, lekker in uw hoofd bent. Maar aan de andere kant uh, heeft u wel een land kunnen regeren en uh, heeft u zo lang aan de macht kunnen blijven. En uh, heeft u toch allerlei dingen gedaan uh, waarbij je toch wel enigszins controle moet hebben. Wat doet, ja. Het zou te gek zijn om te denken dat hij 42 jaar lang niet in staat is geweest... om te begrijpen waar hij mee bezig was. Ja, ja daar komt het eigenlijk wel op neer. En uh, een advocaat, zou die voor hem ook moeilijk te vinden kunnen zijn? Uh, nou, er zijn altijd wel mensen die hem willen verdedigen, denk ik. Ook omdat het interessant is. Maar, ja. hij moet natuurlijk nog, uh, ja, het moet natuurlijk nog allemaal plaatsvinden. Hij moet dus nog uh, gevangen worden, ja. Precies, dus, uh, maar ja, of hij het erop gooit, dat is, uh, dat is dus maar zeer de vraag in ieder geval. Ja, ja, en ook dan is het gewoon heel erg moeilijk te bewijzen. En daarnaast, wat ook wel interessant is... is dat een rechter bij het internationaal strafhof... het sowieso niet zo snel zou toekennen... omdat het internationaal strafhof geen tbs achtige regeling kent... Wat wij natuurlijk in het nationaal strafrecht wel weer ja. hebben. Dus wat er dan zou gebeuren als uh, Gaddafi ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard... dan uh, kan hij gewoon uh, naar huis of naar Venezuela waarschijnlijk of zo. Maar uh, ja, uh, hij wordt niet opgenomen in een psychiatrische kliniek of zo. Dus je stuurt hem gewoon weer uh, weg. Jurist Maartje Krabbe over het uh, al dan niet ontoerekeningsvatbaar zijn van uh, Muammar Gaddafi. Dank u wel en succes met uw promotieonderzoek. dank u wel. Radio 1. Stelt u zich eens voor, een televisieavond met veel minder reclame dan normaal. En daar komt dan ook nog eens bij dat de reclame die er wel te zien is, van een veel betere kwaliteit is ook dan normaal. Dat lijkt allemaal misschien een utopie, maar geloof het of niet, juist de adverteerders pleiten voor zo'n zogenoemde reclame -luwe dag. Reclameman Charles Borreman zit naast me. Goedemorgen. Goedemorgen, Deborah. Adverteerders die pleiten voor minder reclame. Is het al 1 april? Nee, het is nog geen apr 1 april. Want het Zeker is 8 niet. maart volgens ja. mij. Het is dus geen grap. Zeven. Uh, de bond van adverteerders, de BVA, die wil eigenlijk... Ja, het is een soort experiment. Een reclameluwe dag. En je noemde het al. Een dag met minder tv-spotjes. Want we praten eigenlijk alleen maar over tv-reclame. Maar dan wel betere. Uh, waarom dit experiment? Omdat je ziet dat die reclameblokken eigenlijk steeds... We hebben te maken met steeds meer reclameblokken. En ook, die worden ook steeds langer. We zien dat mensen massaal zappen, weglopen... of vrouwen gaan trouwens schoonmaken als ze uh, tv-reclame zien. Mannen die zappen met name. Uh, maar hoge tv-reclame, irritatiegraad, overdaad, schaadt. En vandaar het idee om nou eens te kijken hoe het zou zijn... Uh, om uh, minder tv-commerciërs uit te zenden. Zou dat leiden tot een beter effect met betrekking tot die tv-commercials. Ja, het lijkt allemaal heel simpel. Maar is het ook nieuw, natuurlijk, zo'n idee? Nee, het idee is niet nieuw. Uh, in de jaren negentig heb ik mij laten vertellen... Uh, is er al eens een keer een idee geweest van twee uh, toenmalige grote reclamebazen. De een van Centraal Beheer, meneer Muntz, en de andere van Pon, he, van Volkswagen, meneer Vuchts. En die wilden toen al reclameblokken opkopen... ten behoeve van, zoals het heet, consumentvriendelijke tv-reclame. Dus blokken met alleen maar mooie, leuke tv commercials Uiteraard van verzekeringsmaatschappijen, want meneer Muns was, was van centraal beheer. Of voor of auto's? Automotive, precies. Tom Vuggs was van Pom. Maar ook banken, bier, cetera. Dus allemaal commercials zonder die irritant, uh, irritatie opwekkende uh, bijvoorbeeld wasmiddelenreclames. Maar ja, het is er toen niet van gekomen. Dus wat is de kans nu dan? Nou, ja goed, dat is de vraag of dat uh, überhaupt moet het, uh, moet het uh, van de grond komen. Dus uh, het idee moet ook nog geïmplementeerd worden. Ik heb nog geen signalen gekregen dat het ook echt gaat gebeuren. Uh, dus die kans, ja, we, we moeten het zien. Er zal, er zal een initiatief genomen moeten worden. En hebben we het over alle reclame? Want er is natuurlijk reclame op radio, tv, internet, in de krant. Nee, dit verhaal voor die, uh, dit, he, dat pleidooi voor de reclame Luwe Dag... is met name gericht op tv-reclame. En dat is ook wel logisch, omdat tv-reclame het meest irritatieopwekkend is. Er is een onderzoek gedaan door over Centraal Beheer Achmea in 2009... het zogenaamde 100-seconden-onderzoek. En daaruit blijkt dat 68% van de Nederlandse tv-reclame... roept een vorm van ergernis op. 68%, bijna 70%. Maar ja... Weet je, je kan er niet omheen, laten we heel eerlijk zijn. Dus dan denk ik, één zo'n dag... Ja, dan is de irritatie misschien een beetje afgenomen... maar daarna komt hij natuurlijk gewoon weer keihard terug. Ja, kijk, het is natuurlijk eigenlijk een vorm van symboolpolitiek. Het is bijna een druppel op een gloeiende plaats. Maar er zit wel een bepaalde gedachte achter. En dat is toch ook een beetje de gedachte van... als wij het niet doen, hè, want het is eigenlijk een initiatief van de adverteerders... gaat dan bijvoorbeeld de overheid het niet doen. Dus daar is wel een... Uh, Angst voor. Hè? Kijk, is die terecht, ook die angst? Nou ja, kijk, je ziet gewoon dat. de irritatie die, die, die groeit. Hè? Dus met name voor tv-reclame. bij kijkers, misschien ook wel bij de overheid. Uh, er is ook al een discussie gaande over. Uh, bij de, met name publieke omroepen zonder reclame. Uh, al in 2009 riep de voorzitter van de VEA, de Vereniging van Communicatie Adviesbureaus. op, meneer Wisbrun. om die irritatiegraad van reclame te verlagen. Dus door. Korte reclameblokken, minder banners, minder schermen... minder reclame in de publieke ruimte, meer kwaliteit boven kwantiteit. Het is natuurlijk van belang dat het wel geaccepteerd blijft. Heeft de overheid al eens ingegrepen? Ja, niet hier misschien, maar Niet in Nederland. In Frankrijk is er wel in 2009... Ja, niet zozeer ingegrepen. Althans, daar heeft de publieke omroep uh, zeg maar een stap gemaakt. Uh, op een gegeven moment heeft daar president Sarkozy een toespraak gehouden om uh, de reclamedruk te doen terug te, uh, terug te nemen, te doen afnemen. En uh, alleen al op basis daarvan heeft toen de publieke omroep, en dan praat je over France De Trois et 15... die hebben besloten om. Uh, uh, zeg maar het, uh, uh, de hoeveelheid reclame op de publieke zenders, tv-zenders te doen afnemen. Overigens konden ze dat wel wat makkelijker doen... want Sarkozy heeft die uh, gederfde inkomens heeft die gecompenseerd. Hè? 450 miljoen euro is toen vanuit de overheid... Uh, weer in de publieke om omroep gestoken. Uh, dus in Frankrijk is het al gebeurd. En dan is natuurlijk ook de hamvraag... is minder reclame ook betere reclame? Nou, dat is een, uh, een hele goede vraag. Uh, uh, ik, ik, ik vond nog ergens een theorie van een mevrouw Ebbing, Maud Ebbing... dat is een consumentenpsycholoog... Een Marketingstrategie die zei: eigenlijk leidt minder reclame tot slechtere reclame. Want als jij in een blok zit, bijvoorbeeld met 14 andere commercials, dan doe je je stinkende best om zo goed mogelijk commercial te maken. Om in ieder geval tussen die andere 14 commercials op te vallen. En stel nou dat je in een blokje zit met maar vier andere concurrenten. Eh, misschien doe je dan wel minder je best, want je hoeft een minder goede commercial te maken eh, om op te vallen. Dus eh, heb je veel concurrentie, moet je ontzettend je best doen om op te vallen heb je minder concurrentie, doe je minder je best om op te vallen. Het is in theorie, maar ik vond het wel een aardige gedachte. Maar het kan wel betekenen dat het hele effect van dit uh, voorstel... natuurlijk averechts gaat werken. Nou, ik denk nogmaals dat, dat, dat, dat er wel... Kijk, die, die irritatie die is er gewoon. En uh, als je een product verkoopt, om het zo maar te zeggen... op de markt brengt wat irriteert, dan doe je het toch niet goed. Dus ik kan me... Die uh, houding van die adverteerders wel uh, voorstellen. Omdat ze er baat bij hebben dat hun commercials ook bekeken worden. Als alles wat je uitzendt uiteindelijk wordt weggezet, daar heeft niemand wat aan. Daar heeft de adverteerder niets aan. En daar heeft natuurlijk ook de kijker helemaal niets aan. Want dan komt die boodschap nooit aan. En voor jou de meest irritante tv-reclame is? Ach ja, karklas repareert. <lacht> dank je, Sharon. En dit blijft vervolgens de hele dag in ons hoofd. Precies. Sharon Bormans, dank en tot volgende week. Tot volgende week. Uh, wat is er nog voor interessants op tv vanavond? Op Nederland 2 een documentaire over het werk van de kinderrechter. Tegen welke dilemma's lopen ze aan... en hoe wordt het belang van het kind niet geschaad? Zes kinderrechters zijn gevolgd... en wat zij meemaken is vanavond om 11 uur te zien. Op Nederland 2 dus. En de medische drama-serie en Anatomy gaat weer van start. Net 5 stopt halverwege seizoen 7... met het uitzenden van de belevenissen rond de dokters... McDreamy en McSteamy, Meredith, Alex en natuurlijk alle anderen. Maar vanavond kunnen de liefhebbers, en jawel, jawel ik ook weer verder kijken als het tweede deel van seizoen 7 op de buis is. Om half negen op net vijf. En lunchen doe ik straks met Frank Dumosch. Wat gaan jullie doen? We gaan het onder andere hebben over het nieuwe formaat van de NSC Handelsblad. Uh, zaterdag is de laatste keer geweest dat NSC op het brede formaat verschijnt. Vandaag is het uh, de tijd. Eigenlijk wilden ze Berliner, maar dat lukte niet. Geen drukker krijgt dat voor elkaar. Dus we gaan nu verschijnen op tabloid. Uh, Peter van der Meers, de hoofddirecteur, is hier om daarover te praten. We gaan het hebben over uh, de ruimte die de NS besteed aan carnaval dit weekend. Uh, dat was all over de zenders, zal ik maar zeggen en de Nationale Nieuwsquiz. Straks. Heel korte stelling. De stelling is uh, na half twee. Het is goed dat koningin Beatrix alsnog naar Oman gaat. Zo is het. Surf naar de degids.fm. Tot morgen.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 Video 1. Het nieuws van alle kanten. WorldTicketCenter.nl Alle luchtvaartmaatschappijen in één overzicht. WorldTicketCenter.nl